De baby's overlijden kort voor, tijdens of kort na de bevalling. Het nieuws heeft de resultaten van een onderzoek van de GGD in Den Haag. Zwangere kriose vrouwen gaan doorgaans laat, pas laat naar een verloskundige, maar de precieze oorzaak van de hogere babysterfte is nog niet gevonden. De Hezbollah-beweging in Libanon staat niet toe dat vier verdachten van de moordaanslag op de Libanese oud-premier Hariri worden opgepakt. Donderdag overhandigde het vn tribunaal de arrestatiebevelen aan de Libanese justitie. De namen van de verdachten zijn niet bekendgemaakt, maar het zijn vrijwel zeker Hezbollah-leden. Hezbollah-leden Nasrallah waarschuwde dat een arrestatie zal worden gevroken.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 Os step life Tussen 10 en 11, The Land of Dance. En uh, ik geloof dat hij een halve wereldprogramma uh, bij, uh, bij het omroep heeft draaien. En vanavond is bij ons gast, een uur lang The Land of Dance met uh, DJ Stef uit België. Draaien. Zo brengen worden je Moby met de De Basto Remix. We richten eraan Kid Massive en Peter met A Little Louder. En daarvoor draaiden de Bass Jackers Remix. En toen Sydney Samson. samen met Maxi en het plaatje Panorama. En de volgende plaat is David Pareda. Tezamen met David Rodriguez met Don't Give Up. Je hoort het hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort. DJ Stef met zijn Land of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 René van Brakel met het NOS Journaal. Ruim een derde van de politieagenten dreigt de verplichte fitheidstest die volgend jaar wordt ingesteld niet te halen. Het is gebleken bij een proef met een hindernissenparcours. Vanaf volgend jaar moeten korps maatregelen nemen tegen agenten die niet fit genoeg zijn. De Nederlandse politiebond en de korpschefs willen een minder zware test. En het bijzonder voor oudere en vrouwelijke agenten. Bij Creolse vrouwen in Den Haag eindigt 1 op de 43 zwangerschappen in de dood van de baby. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 1 op de 100. De baby's overlijden kort voor, tijdens of kort na de bevalling. RTL Nieuws heeft de resultaten van een onderzoek van de GGD in Den Haag.